Middernacht, het begin van zaterdag 29 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama vindt dat er onmiddellijk actie moet worden genomen... om te voorkomen dat per 1 januari de belastingen omhoog gaan. Dat heeft hij zojuist gezegd op een persconferentie. Als er niet binnen een paar dagen een begrotingsakkoord is, gaan de belastingen automatisch omhoog en worden strenge bezuinigingen van kracht. Dat is slecht voor de economie en voor de loonstrook van iedere Amerikaan, zei de president. Het congres kan dat voorkomen als ze nu iets doen. De leiders van de Republikeinen en Democraten in de Senaat werken aan een overeenkomst. Als ze er niet uitkomen, dan zal Obama de Democraten vragen om toch een voorstel in stemming te brengen. De Indiaanse studente die vorige week in een bus in New Delhi werd verkracht... is aan haar verwondingen bezweken. Ze lag in een ziekenhuis in Singapore. De studente van 23 was samen met haar vriend naar de bioscoop in Delhi geweest... en stapte in een bus. Daar werden de twee geslagen met ijzeren staven... en werd de vrouw door zes mannen verkracht. De Italiaanse premier Monti wordt bij de parlementsverkiezingen in februari... lijsttrekker van een coalitie van middenpartijen en verwacht dat hij met zo'n centrumcoalitie kan doorregeren. De coalitie steunt Monti's pro-Europese koers... en de vergaande hervormingen die hij wil doorvoeren. De vroegere Griekse minister van Financiën... heeft mogelijk een lijst met belastingfraudeurs aangepast. De namen van drie familieleden van de minister zijn ervan afgehaald. De socialistische partij PASOK heeft oud-minister papa Konstantinou meteen geroyeerd. Zelf ontkent hij dat hij iets aan de lijst heeft veranderd.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeier. Dames en heren, nacht en hartelijk welkom bij de laatste, ja, de laatste aflevering van Casa Luna dit jaar. De tijd zit krap in zijn heden. Tijd dus voor een aantal fundamentele vragen als over tijd. Um, en dat doen we met een van de knapste koppen van Nederland. Niet lachen. Waar zitten die dan? In Delft? Want daar hebben ze dit jaar het Majorana-deeltje gevonden. Ik wist niet dat we het kwijt kwijtharen. Je hoort het de conferentieel al tegenzijden tijdens een oudejaarsconferentie. Wedden dat ze daar nog wel een keer de Nobelprijs voor natuurkunde voor krijgen. Wat ik je brom. Als ik zeg knappe koppen en Delft schiet me wel meteen dat liedje van Jaap Fischer te binnen van 50 jaar geleden over het Vierse gat. Dat door een Delftse ingenieur is dichtgemaakt. Het was nacht, het was nacht. Het was midden in de nacht. Toen heeft een man uit Delft dit bedacht. Dat was een hele knappe. Voor Delft een hele knappe. Maar Ja, Jap Fischer kwam uit Leiden. Zoals mijn gast. Hij werkt samen met Delft. En hoe? Ze hebben miljoenen onderzoeksgeld uh, binnengesleept... om de computer van de toekomst te bouwen. Een soort miniatuur quantumcomputer. Daar gaan ze dat Majorana-deeltje wel weer instoppen. Dat deeltje kan op twee plaatsen tegelijk zijn. Maakt dus niet meer uit, Delft of Leiden. Het kan met de klok mee en, en tegelijkertijd tegen de klok indraaien. Wat zegt dat over tijd? Hier en nu is hij hier in Hilversum. Carlo Beenakker, hartelijk welkom. Bestaat die oude studenticoze strijd tussen Leiden en Delft nog? Ik ervaar die strijd niet, nee. Ik, ik heb het gevoel dat Leiden en Delft... heel verschillende soorten studenten trekken. En daarom en hoe, juist... hoe definieer je die? Nou, het is misschien een beetje... Een beetje, ja, een beetje lekker grof gezegd, ja. Nou ja. Als ik mijn eigen vak natuurkunde... heb je studenten die graag ja, snel voorbij de, de grondslagen willen... en er echt iets mee doen... Nou ja. En mensen die zeggen, van, nou, ik wil wel eens weten wat Einstein allemaal bedacht heeft... ook al is er niet direct een toepassing voor. En zo, zo scheiden pra die... Praktisch, theoretisch. Delft is praktisch, Leiden theoretisch, nog altijd. Ja, dat, dat is een, een, een manier om het te zeggen. En Leiden of, is dus of, veel leuker ook. Nou, verschillende soorten, verschillende types studenten, dat ik het daarbij <laughs> hou. Ikzelf behoor tot het type die Leiden leuker vindt dan ja. Delft. Ja. Maar je kan wel goed samenwerken met Delft. Ja, juist omdat je verschillend bent, kun je elkaar opzoeken, kun je gaan aanvullen. Ja. En dat is de reden waarom ik... Eerder samenwerken met collega's uit Delft dan uit Amsterdam. Oh, daar, kunnen ze, daar, daar, daar doen ze het niet goed? Nou, daar zijn we meer gelijk. En, en oh, het en dat is in een huwelijk. Je zoekt een partner die anders is dan jij. Ja. En zo is het huwelijk tussen Leiden en Delft. Tussen twee heel verschillende partners. Het is een heel goed huwelijk. Maar is het dan zo dat jij achter je bureau dingen zit te bedenken? Te verzinnen, uit te denken? En dat ze in Delft die dingen bouwen? Ja, zo, zo is het in ieder geval bij de Pajorana-deel. is het zo gegaan. Dus ik, ik ben, zoals dat heet, theoretisch natuurkundige. Dus ik heb een computer, of met een papier, een boekenkast, internet. En met studenten verzin ik dingen. En uh, ja, de werkelijkheid is natuurlijk het, waar het om draait. Dus die dingen die je verzint, die moeten ook te maken zijn, of bestaan, ja. of, of te ontdekken zijn. Ideaal huwelijk dus, in dit geval tussen de TU in Delft en de Leidse Universiteit. Maar eh, is wetenschap wel ook nog altijd een soort wedstrijd? Op jullie niveau, dat is dus internationaal topniveau. Ja, het is, het, is een, uh, het is een hele... Het is een soort wedstrijd zoals je misschien dat op de Olympische Spelen hebt. Topsport dus. Ja, een wedstrijd waar je elkaar na afloop uh, in de kleedkamer behoedelijk omarmt. Maar uh, waar je ja, toch leuk vindt om de eerste te zijn. En als je niet de eerste bent, dan gun je dat een ander ook. Dat is perfect. Maar als je zelf de eerste kunt zijn, is dat zeker zo leuk. Ja, dat, waren, en, uh, dat waren jullie in het geval van het deelt. deeltje Ja, dat was een stukje mazzel natuurlijk ook. Maar toch ook een heel groot deel... Uh, ja, hele... ja, hele... Echt geweldige prestatie van Delft. Hè. Boer, ik ben daar degene die aan de, zeg maar, aan de kant staat en klapt dat ze de finish gehaald hebben. Want ik ben niet degene die het deeltje gevonden heeft. Dat hebben ze in Delft gevonden. Ja, ja. Ja, goed. Heb je wel eens wedstrijden verloren? Ja, dat komt ook voor dat je, dat je op een gegeven moment een bericht krijgt dat iemand anders iets bedacht heeft waar je zelf ook mee bezig was. En dan dat is dan even balen en dat hoort erbij en ja, dat maakt het ook spannend en dat maakt het leuk. Maar dat is dan even balen. Dat kan dus om jaren onderzoek gaan. Nou. Het is net zoals toch een beetje ook met zoals uh, in de wedstrijd. Oh, als je nummer twee bent, dan heb je toch ook iets moois gedaan. En, ja. En, uh, ja. bij de Olympische. Spel, nee, je, je moet het tegen kunnen. En, en uh, ik, ja. ik vind het leuk. Ik ja. vind het leuk. Je vindt, het, ja, maar je houdt wel van dat wedstrijd-element. Dat, dat dat is met spelletjes wilde. Vond ik het ook altijd leuk om te kijken of ik ja. kon winnen. En als ik dan niet de eerste was, dan is het spelletje nog steeds leuk. Goed, dit is het begin van mijn gesprek met Carlo Benakker. Morgen in ieder geval het hele gesprek. Um, en dat gaat als het goed is tot twee uur duren op de website van radio1.nl. Er staat een foto van uh, Carlo met zijn dochter op onze Facebookpagina. Altijd uh, interessant. Ook heel bij de hand de dochter heb ik inmiddels al ontdekt. En uh, als u wilt weten wie de gasten zijn in zo'n week bij Casaluna, dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief via Casaluna.Ncv.nl. Ik citeerde net de dichter Kouwenaar in dat prachtige gedichtje dat ik altijd lees aan het einde van het jaar. Het is laat, zoals ieder jaar. De tijd zit krap in zijn heden. Vandaag is steeds weer geweest. Steek dus het licht aan dat de toekomst nog uitspaart. Spreek het brood aan dat nog niet doof is. Maak de taal waar achter zijn tekens. Spel het vlees, stil de tijd. Leef nog even, Gerrit Kouwenaar. Het lijkt ook wel een beetje over de, die theoretische natuurkunde te gaan maakt ja. de taal waar achter zijn tekens. Ik bedoel, jij zit in een gebied, volgens mij, ver voorbij de tekens... waar niemand nog weet wat het eigenlijk is. Um, hou jij je ook nadrukkelijk met tijd bezig en wat dat is? Als ja, ik, ik, als ik dat gedicht zo hoor, dan, dan, dan herken ik daar wel iets in. Ja? Bedoel, dit, is een, dit is een beroemde uitspraak van, uh, volgens mij was het Augustinus of zo... iemand die zei, ik weet wat tijd is... totdat iemand me vraagt om het uit te leggen. Ja. Kijk, iedereen weet wat tijd is... Maar als je erover nadenkt, en, en dan krijg je van die beelden... tijdens een rivier die maar een kant op stroomt. En, en het heden bestaat eigenlijk niet. Want op het moment dat het uitspreekt, is het alweer verleden. En een dichter probeert op zijn manier met woorden dat, die tijd te vangen. En ik probeer dat te doen met formules. Ja. En dat is mijn vak. Je probeert en, echt de tijd te vangen in formules? Nou, en, en, en, en, dat en dat is denk ik een, een, een, een, een weg... die natuurlijk al honderd ja. jaar geleden door Einstein is, is ingezet... Dat, is, ja, dat tijd meer is en anders is dan de tijd die we ervaren... dat de tijd soms sneller kan lopen, soms langzamer kan lopen. Ik gebruik dan het beeld van kauwgom, maar dat is misschien een heel banaal alledaags beeld. Zo wordt het wel, wel een beetje in de buurt van, van, van hele zware dingen. Gaat de tijd langzamer. We weten allemaal dat, je, dat er tijdmachines naar de toekomst bestaan. Een raket is een tijdmachine naar de toekomst. En ja, een jaar geleden dachten we... wat vliegt de tijd? Hè? Dachten we dat die supersnelle neutrinos... een tijdmachine naar het verleden zouden zijn. Nou, dat is inmiddels verdwenen. Die, supers, dat... die supersnelle neutrinos... die gingen sneller dan het licht. En, en dat is een van de dingen... die Einstein ons, ons geleerd heeft. Dat de enige reden waarom we niet... naar het verleden kunnen reizen... is omdat we niet harder kunnen dan het licht. Je gaat harder en harder. De klok gaat langzamer en langzamer... En als je met de snelheid van het licht gaat, dan staat de klok stil. En als je nog harder gaat, dan zou die achteruit gaan. Maar er staat een groot verbodsbord dat zegt niet harder dan C. Niet harder dan lichtsnelheid. En die supersnelle neutrinos, die, daar dacht men even van dat die het deden. En die, daar zou je dus mee een boodschap mee kunnen sturen naar het verleden of zo. Maar dat blijkt allemaal een meetfout hmm. te zijn. Dus dat is op een hele jammerlijke ja. manier is dat, uh, <laughs> is dat verdwenen. Back to the future blijkt toch maar gewoon een film te zijn. Ja. Is, het jammer? is het jammer? Of had jij zelf al iets van, ja, ach... Dat, dat is nou onzinnig. Nou, om die nee, kant ik denk dat, dat je eigenlijk nauwelijks een, een professional, zeg maar een, een beroepsnatuurkundige ja. gevonden had die dat experiment geloofde. Ja. Dat, dat daar zaten gewoon, dat was zo'n ommekeer van alles wat we wisten. En daar zijn we toch wel heel erg voorzichtig mee. Ja. Maar is er dan een, een aspect van tijd wat jij als dagen zou willen oplossen of hè, wat je zou willen? Is het een probleem? Wat is het probleem waar je je dan mee bezighoudt? Of wat je zou willen vinden of oplossen? Is dat, nog, is dat te zeggen? Of, is, of moet, je, moet je dan dat al in wiskundige formules gaan, gaan uh, uitleggen? Ja, dus als je tijd wil snappen als natuurkundige... dan moet je voorbij gaan aan je intuïtie. Ja. En de enige manier waarop wij voorbij kunnen gaan aan onze intuïtie... is via formules. Ja. En dan stellen we bijvoorbeeld vragen. Dat is een onderwerp van onderzoek. Van kun je laten we zeggen uit die formules afleiden dat je niet terug kunt gaan in de tijd. Een ja. soort wiskundige proef. We, we hebben dat soort wiskundige proef in het verleden wel gevonden. Hè? Bijvoorbeeld we weten nu we kunnen zeg maar bewijzen dat je nooit een machine kunt maken die meer energie oplevert dan die verbruikt. Dat heette dan het perpetuum mobile. Dat was een soort zoektocht in de 18e eeuw. Dan hebben we wiskundig bewezen dat dat niet kan. Nou, zo zou je ook iets willen doen met een tijdmachine? Kun je, kun je wiskundig bewijzen dat een tijdmachine niet kan? Dat zou best een, een doorbraak zijn. En daar zijn mensen mee bezig. En, en dat is niet iets wat mij dagelijks bezighoudt, maar waar ik wel geïnteresseerd in ben. En ik denk dat we dat, we dat in de komende jaren wel gaan vinden. Je werd uh, niet zo lang geleden door de Volkskrant ondervraagd over tijd. En, en toen vroeg de journalist van uh, Maarten Keudemans van: hoe zie, je, hoe zie je de tijd? En beschrijf hij dat het even stil was? Dat je, dat je even stilvield. Maar toen kwam je wel met een prachtig beeld. Nou, maar eigenlijk een metafoor veel meer. Dat vond ik zo opvallend. Dus je bent dagelijks met, met, met tijd bezig. Op, op de theoretische en manier. En dan moet je met een metafoor komen... om uit te leggen wat het eigenlijk is. Ja, dat Namelijk is... Die, die, de, de, de, de, maar misschien weet je het nog wel vertellen een keer. Nou ja, dat heeft me die metafoor heeft ermee te maken... dat ik uh, voorbij de vijftig ben. Hè? En dan krijg je altijd die verhalen van, van de midlife crisis en zo, hè. En ik, ik heb het al eigenlijk anders ervaren. Omdat voor mij is... Uh, nou het verhaal wat, wat ik graag vertel is dat ik graag in de bergen wandel. Ja. En in de bergen heb je tochten. En die, die verlopen altijd op dezelfde manier. Je, je gaat op weg. En dan kom je bij de top en dan rust je uit. En dan ga je weer naar huis. En, en die weg naar de top, dat is best wel tricky. Want als het weer omslaat, dan moet je besluiten of je doorgaat of dat je terug gaat. Maar als je eenmaal voorbij de top bent, dat is eigenlijk toch wel het leukste. Want dan... Dan kun je relaxed zijn. Dan kan je eigenlijk niks meer gebeuren. Je kunt stoppen om aardbeien te plukken. Je kunt bij een meertje rusten. Maar je gaat op weg naar huis. En die weg terug die kan heel lang zijn en prachtig zijn. dat zou je niet willen missen. Maar het is anders dan de weg voor de top. En voor mij was... Is, is, dat is de fase van mijn leven waarin ik mij bevind. Dat is uh, op weg naar huis. En het kan best een hele tijd duren. En ik ben niet van plan om uh, er snel mee te stoppen. Maar het is toch een, uh, een hele andere weg dan de weg uh, voor de top. Dat vind je dat ik dat... Oh. Ik vind het toch een prachtig beeld en eigenlijk ook een heel ontroerend beeld. Tegelijkertijd kan ik me dat niet voorstellen bij iemand voor wie misschien nog wel de belangrijkste ontdekkingen voor hem liggen. Of is dat nou juist wel? Kijk, dat weet je natuurlijk helemaal ja. niet. Maar dat kan best, kan dat dus op die rustige, ontspannen ja. terugtocht naar huis. Ja, weet je, voor, voor mij en ik denk dat dat voor heel veel mensen die dit soort werk doen, is een ontdekking is een geschenk is niet iets wat je kunt afdwingen of kunt door heel hard werken, je kunt veroveren. Het is een geschenk. En ja, dus zoals dat aardbeveldje wat je op weg vindt. Hè, dus, dus het is heel goed mogelijk dat ik nog zoiets heel moois vind of zo. En, en ik zal het ervaren en ik heb het ook altijd ervaren als een geschenk. En dat wil ook zeggen dat ik er niet krampachtig naar, naar, naar op zoek ben. En uh, ja, dat... dat er kunnen nog hele mooie, ook op de weg terug naar huis, kunnen nog hele mooie verrassingen zijn, hele mooie dingen. Maar het hoeft niet. Het kan ook best zijn dat je gewoon het feit dat het niet regent of zo, dat dat al, dat dat, dat je zeg maar droog thuiskomt, dat dat mm. al voldoende is. En, en dat is oké. Okay. En als je zegt, ik ben op weg naar huis, is dat dan de dood? Ja, op weg naar huis is, is, een, is een zin waarin ik een gevoel uitdruk wat ik heb. Dat is dat. Uh, ja. De dood zo zou je het kunnen noemen, maar, maar een bestemming. Dat is, dat is mijn bestemming, ja. De dood is mijn bestemming, de bestemming van iedereen. Het, is heel, het klinkt namelijk juist heel griefelijk. Ja, nou... Als je zegt naar huis. Nou ja, als je, als je het omgekeerd zegt. Als je tegen mensen zou zeggen van... Goh, uh, uh, Weet je, ik heb zoiets uh, van 300 publicaties geschreven. En als je tegen me zou zeggen: van je gaat nog 100 jaar door, je moet er nog 1000 schrijven. dan zou het angstsfeed me wel uitbreken hoor. Dus het feit dat het eindig is, dat, het, dat ik er misschien nog maar 50 hoef te schrijven. Ik, vind dat een, een, een, een, ik zeg nou iets wat heel veel mensen zullen ervaren. Het feit dat het eindig is, dat is een hele grote geruststelling. Het idee dat je nog 100 jaar, 200 jaar door zou moeten gaan. Dus het feit dat het eindig is, dat het stopt. En dat dat een bestemming is, en wat je dan achter die bestemming zoekt, daar heeft iedereen zo'n eigen idee over. Ja, dat is thuiskomen. Girl, I say, if only life would lean our way, will you and me, we'd run away. Luna, Lex Bollmeier. En dit is de muziek die Carlo Beenakker, theoretisch natuurkundige, beluistert... als hij de berg afdaalt op weg naar huis, op weg naar Evelyn City. Want zo heet dit? Nee, Evelyn City is de naam van de band, zeg maar. Het heet Love, Love, Love. En het spreekt me aan, want het is helemaal geen band. Het is maar één enkele persoon, <laughs> Dave Baxter, die alles doet. De instrumenten bespeelt, de zang doet, zijn eigen dingen produceert, het geluid mixt... Uitgeeft en, en dat ambachtelijk om alle ja, aspecten okay. van je werk zelf te doen, dat is iets wat ik zelf heel erg leuk vind. Ja. En, en Zegt zo, dat ook iets over jou zelf? Ja, over... zo, zo, zo beleef ik. Ik werk met studenten en dat vind ik leuk, maar verder ben ik helemaal alleen. Ik heb verder niemand, ik heb geen, ik, ik doe alles zelf. Van het schrijven oh. van het stuk, van het type van het stuk, van het bouwen van de apparaten waar ik mee werk. Maar is dat en, wat is en, dat? je niemand boven je of naast nee, je? Nee, ik vind of is het, dat ik is vind het? leuk om, om alles zelf? Om ja. alles zelf te doen. Nou goed, het zegt misschien ook wel iets over mijn karakter of zo. Maar, maar ik Want, vind wat het wel. Wat zegt het over je karakter? Nou ja, dat ik iemand ben die gewoon ergens in een hoekje alleen moet laten en niet in een mm -hmm. team moet stoppen. En, en uh, dat, dat zal wel zo zijn. Maar, maar ik vind het leuk om. om ja, alle, alle dingen zelf. Vind, ja, je, vind jij mensen hinderlijk? Nee, nee, dat is niet zo. Maar als ik, ik ben een soort ontdekkingsreiziger op een eigen manier en, ja, een en stront eigenwijs denk ik nou dat ja, de. dat is, ik ben een ontdekkingsreiziger. en dus ga ik waar uh, ik Ik ben ook het type van weet je wel die niet graag in een groepsreis groepsreis doet of bijvoorbeeld die bij een museum als ze vragen van wilt u die uh, audiocassette ik ja. heb het ja. wel hè? die zegt nee ik loop zelf wel door het ding heen. Ik bedoel dat idee dat je zo'n ding op je kop zet en dan je laat leiden. Hmm. Dat daar gruwelijk ik van dat dat dat zegt het. Theoretisch kundige. Um, in Leiden. Je bent al Tien jaar hoogleraar in Leiden. Uh, nanofysicus, dat wil zeggen dat je je bezighoudt... met die kleinste deeltjes, die ook heel eigenwijs zijn. Uh, je bent begonnen bij Philips. Gelauerd, talloze malen al. Ik noem de wetenschapsquiz van de VPRO. Wat leuk is, maar ook de Spinoza-premie. Dat is een soort Nederlandse Nobelprijs. Je houdt van Star Trek en van bergwandelen. Dat wisten we al, je bent 52. Dat, uh, vandaar stond waarimpel, het Majorana-deeltje in het NRC Handelsblad... Ja, er zijn een Ieder jaar komen er nieuwe woorden bij. Banga-lijst, nivelleringsfeestje. Maar Majorana-deeltje is er dan ook. En dat begint met. In april uh, 2012 maakten Delftse natuurkundigen bekend. dat ze het voor het eerst echt hadden gezien. Het Majorana-deeltje. Ja, dat geloof ik niet. Dat ze het gezien hebben. Ja, het is een grappig woord. Hè? Het staat in dat <laughs> lijstje met, met de woorden van 2012. Toen ik voor het eerst in Delft erover sprak. Toen zeiden ze, ha ha ha, marihuana deeltje. Maar <lacht> nou goed, dat was de associatie die ze hadden. Nee, het is meneer Majorana. En meneer Majorana is iemand die, uh, die uh, in de jaren dertig uh, leefde. Natuurkundig, een Italiaan. Die toen spoorloos verdwenen is. Dat is ook een beetje het, het bijzondere van het verhaal. Dus men weet niet waar hij verdwenen is. Waarschijnlijk is hij in zee gesprongen, maar hij is nooit gevonden. En die heeft zo'n zo deeltje bedacht met, met pen en papier... Een deeltje wat als twee van die deeltjes elkaar ontmoeten, dan, dan uh, het woord wat wij gebruiken is dan annihileren ze, dan heffen ze elkaar op. Dus dan, uh, misschien dat, dus dat, dat idee dat elke materie heeft ook zijn antimaterie en gelukkig zitten we hier op aarde alleen maar met materie. Maar als je materie en antimaterie bij elkaar brengt, dan verdwijnt het in een grote lichtflits. En, en Godzijdank is de meeste materie is gewoon materie en geen antimaterie. Maar bij majoranedeeltjes is dat precies is dat niet zo. Dus Een majoranedeeltje is zijn eigen antideeltje. Dus die kun je ook alleen maar veilig hebben als je ze uit elkaar houdt. Op het moment dat je ze bij elkaar brengt, dan in een flits verdwijnen ze. En, en dat is dus iets heel bijzonders. En, uh, we dat dat moest er zijn, dat had, uh, nou, had hij uitgerekend. Ja, dan... maar weet je, zoals dat dan gaat in ons vak, je kunt van alles uitrekenen. Maar dat, is, dat betekent niet dat het er moet zijn. Dat betekent niet dat het er mag zijn, dat het er kan zijn. Als de formule klopt, Ik zeg maar wat: een vierkante cirkel, dat is iets, daar hoef je niet naar op zoek te gaan. Je weet dat kan er niet zijn. Maar dit is dus een figuur, dat die, die major, ja, Majorana-deeltje. dat kan er zijn op papier. Maar of het er ook in werkelijkheid is in de natuur, dat is een ander verhaal. Dan moet je naar op zoek gaan. Ja, dat hebben ze, dat hebben ze gedaan, dat hebben jullie gedaan. Nou, is dat wel, vind ik, in Delft dan? Um, jij bent er wel bij betrokken geweest als theoreticus, maar het wordt dan uitgevoerd in Delft... Dat, wordt, dat werk wordt voor een deel gedaan door studenten. Ja, dat is, dat is denk ik het leuke van deze wetenschap... is dat het zeg, kleinschalige wetenschap is... Hè. Dus die, waar een aantal studenten met, met een, een begeleider eh, ja, dat, dat werk kunnen doen. Dus als ik het vergelijk met het andere deeltje... wat in 2012 gevonden is, het Higgs deeltje... dat is een team van 3000 man. En het majoranedeeltje deeltje is een team van vijf man. En, en dat vind ik leuk. Dit soort, hè, we hadden het net even over ja. dingen alleen doen. Nou, alleen of met een paar studenten. Dat, is... Zo, dat gaat dan nog. Dat is leuk. Dat, dat is wat <laughs> ik leuk vind. En, en een groot team waar iedereen zijn eigen Hoe, radertje ja. doet... dat vind ik persoonlijk minder. Hoe groot is dan de verantwoordelijkheid van die studenten? Zou die doen het, om, ja? het. Die doen het. Niks verantwoordelijkheid. Dat, is, dat, is, dat zijn de mensen die het doen. Ja, maar jouw naam staat er dan straks ook. En ook nog van je twee collega's natuurlijk in Delft. Wie zijn dat ook alweer? Leo nee, Kouwhoven dus die, en Lieve van der Zijpen. Studenten in ons vak, als die in jaar of vier wat geleerd hebben, dan komen ze in een lab. En dan zijn ze volledig. Dan staan ze achter het stuur. En dan, dan, dan, dan draaien ze niet alleen aan de knoppen. Ze, ze bedenken ook welke knoppen ze moeten draaien. Ze moeten ingrijpen als er iets misgaat. Dus het zijn die studenten die dat, die dat deeltje hebben gevonden. Ja, nou dat. dat dat, ik denk dat, dat je dat zo kunt zeggen, maar het is een team. Het is niet een soort iets waarbij je één persoon die net een seconde eerder over de finish is, dat dat hem is of zo. Het is een team die dat samen doet. En dat team is een klein team. En, uh, en iedereen heeft zo zijn eigen rol daarin. Ja. En de studenten zijn degene die, die ochtends vroeg achter het apparaat zitten om te zorgen dat het, uh, dat het aan de gang komt. En dat het, uh, als, het niet, als er een lek is, dan het lek vinden. En, en, uh, ja. Dat moet fascinerend zijn dan om zo'n studie te doen. En zeker, want je voelt, je voelt dat de ontdekking eraan komt. Neem ja, ik aan. Dat, dat is het fascinerend van de studie natuurkunde. Niet veel mensen die het gaan studeren, maar degenen die het gaan doen. Ja. Die, die komen want, wel in een hele mooie wereld. Want recht. dan is er al maandenlang opwinding. Is dat, is dat zo? Is dat, of is dat nou, overdreven? In dit, in dit geval was er maandenlang opwinding. Ja, vooral ook omdat je wist dat in andere landen... mensen hetzelfde, hetzelfde, nou, hetzelfde deeltje op zoek waren. En... en dan is het gewoon leuk om, om, een, om als eerste te vinden. En dat is, ja, daar moet je hard voor werken, daar moet je slim voor zijn, en ja. dan moet je obstakels op tijd uh, ontwijken. Maar ik probeer en, me daar een voorstelling van te maken. Of zit je dan dagelijks ook in Delft, op dat laboratorium? Of zit je dan gewoon nog te wachten op een telefoontje in, in Leiden? Ja, ik, ik ben dus echt hoe, iemand die aan de... Ik ben iemand die als, eenmaal het, als men op zoek is naar een deeltje, dan sta ik aan de kant om te klappen als ze voorbij komen. Ja, maar je, staat, je, ben je dan ho, ja, heel vaak in Delft. Elke, elke week in Delft. Ja. En mijn studenten komen ook elke week in Delft. Maar wij staan aan de kant en we klappen en we juichen als ze als eerste over ja. de finish gaan. En stond je erbij dat ze. Want er staat dan. Ik, we hebben het gezien en dat neem ik dan letterlijk. Ja. Je, niemand heeft dat deeltje natuurlijk nee, gezien. Dus, dus dat is het. Dus wat je ziet, en hetzelfde geldt trouwens voor het Higgsdeeltje. Je ziet er is een of van en van de bliepje, zeg maar. Een, van een, piekje. <laughs> het is een piekje. Het is een piekje in een, in, een, in, een, in een rechte lijn. Een rechte lijn die plotseling ergens een piekje heeft. En dat komt dus. Nee, maar er zit dus een hoop interpretatie achter. Ja, precies. Dat is de reden waarom ja. ook bij ja. deze ontdekking een slag om de arm gehouden wordt. Ja. Want het is een soort wazige foto waar je een, een, een klein piekje ziet en je zegt dat is het. En uh, je probeert nu dus foto scherper te krijgen. En dat is iets waar we het komende ja. jaar hard mee aan het werk gaan. Ja, ja. Maar je hebt er wel vertrouwen in. Um, dat is dan toch een soort eureka-moment. En dan is natuurlijk toch de vraag... Ja, je, hebt, je zei het net al, het is, het is een deeltje materie... dat eigenlijk ook zijn antideel is. Dat is al. Dus iets is dan al... Dan kom je op het terrein van die, van die nanofysica... waarbij één ding tegelijkertijd ook echt iets anders kan zijn. Of op een ja. andere plek. Dat is eigenlijk onmogelijk. Volgens onze wetten, Aristote, Aristotelisch, kan dat niet. Dit kan ook niet. Dat je dit toch vindt. Wat betekent dat eigenlijk voor ons wereldbeeld... Of is dat nog niet uit te leggen? Ja, weet je, we hadden het eerder over, over tijd. En dat je, ja. je hebt een soort intuïtieve tijd En dan tijd die je met formules kunt beschrijven. En hier is dat ook een beetje. We hebben de wereld van alle dag, de dingen die we zien. We noemen dat macroscopische wereld. En de nanofysica, dat is de wereld van de atomen en moleculen. En dat is ook al zoiets, een atoom of een molecuul. Als iemand je vertelt dat een tafel eigenlijk voornamelijk uit een lege ruimte bestaat. Met hier en daar een atoom. Dan kun je daar ook geen voorstelling van maken. Je kunt wel uitrekenen. En, en dat geldt ook voor die nanofysica. En, en als je zegt, dus een deeltje kan op twee verschillende plaatsen tegelijkertijd zijn. Ja, dat kan. Maar dat is ook iets waar ik geen intuïtie voor heb. Wat ik, waar ik geen voorstellingsvermogen voor heb. Maar wat ik wel kan uitrekenen. Dat is natuurlijk ook iets wat de studie natuurkunde laten we zeggen, moeilijk maakt. Omdat je zegt, van, ja, ik wil, het, ik wil de dingen kunnen vastpakken. Ik wil de dingen kunnen, kunnen aanvoelen. En het is denk ik toch een van de ja, triomf, zeg maar, van een triomf van de menselijke geest. Dat wij voorbij kunnen gaan naar wat we ons kunnen voorstellen. dat ja. we kunnen nadenken over dingen... waar we geen voorstelling ja. van hebben. Ja. Is nu alvast... Uh, dan toch intuïtief... ja, ik heb niks anders dan mijn intuïtie. Dus ik, ik moet je toch... In, in, aan van deze kant uh, moet ik dat benaderen. Um, gaat het ons idee... van tijd veranderen? Nee, de Majorana deeltje heeft op zich met... dus de hele nanofysica eigenlijk. Ja. Weet je, als je... het is eigenlijk zo je in de natuur kunnen proberen... extreem op te zoeken... En gekke dingen met tijd, die vind je in het heelal. Dus laten we zeggen, in het oh ja, aller, aller, aller, aller, allergrootste vind je gekke dingen met tijd, zwarte gaten, wormgaten. En mijn tak van sport is eigenlijk juist de andere kant op, het aller, aller kleinste. Hmm. Daar gebeurt niks geks met de tijd. Daar gebeuren gekke dingen, ja, maar, dat, dat dingen op twee plaatsen het is zijn. namelijk toch wel zo. Kijk, wat je wel eens gezegd hebt, is dat wat onomstotelijk vaststaat aan um, tijd, is oorzaak en gevolg, die keten. Maar als je zegt dat zo'n deeltje uh, zichzelf, uh, zichzelf is, maar tegelijkertijd het tegendeel. of dat het op twee plaatsen tegelijk kan zijn. dan is er sprake van gelijktijdigheid. En dan kan ik me afvragen. gaat dus aan dat fundamentele concept van causaliteit. gaat daar dan toch nu ja. aan gemorreld worden. Bij door jullie aan de grenzen van, uh, van ons bestaan? Nou, het antwoord is, is nee. Dat is misschien nee. teleurstellend. Nee, dat zou leuk het, zijn nee, als je nee, het, het, het afvinken namelijk. Nee, dus dat is dus. causaliteit inderdaad. is dus dat. Weet je, sommige mensen zeggen wel. Sinds Einstein is tijd alle tijd relatief. Maar dat is onzin. Want ja, tijd is wel door Einstein anders geworden. Dan we, ja. dan we het aanvoelen. Maar nog steeds heb je eerst de oorzaak en het gevolg. Je wordt eerst geboren en je gaat dan dood. Dus deze, laten we zeggen, boerenwijsheid. daar heeft Einstein niks aan veranderd. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we niet naar het verleden kunnen reizen. Want dan zou die volgorde van oorzaak en gevolg wel om kunnen draaien. En. De nanofysica in het algemeen, het Majoranedeeltje in het bijzonder, heeft daar niks mee te maken. Dus, dus uh, hmm. jammer, maar niet alles heeft met alles te maken. Dus dat is, dat is echt... Dan, ja, dus causaliteit, oorzaak-gevolg, tijdreizen. Ruimte misschien? Gaat het dat veranderen? Nee, ook dat niet. Het is meer de, de... Wat we eigenlijk zeggen is dat deeltjes, als ze zo klein zijn, zich gedragen als golven. En van een golf is het helemaal niet gek. Dat die op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn. Als ik het licht aandoe, dan wordt de ruimte gevuld met lichtgolven. Ja, dat is overal en nergens. Ik bedoel, ik kan niet zeggen: hmm. het licht is hier en niet daar. En wat we dus weten van deeltjes in, in de nanofysica, dus die hele kleine deeltjes, die gedragen zich als golven. Dat is een andere held geweest. Dat, is, dat zijn mensen geweest als, als Niels Bohr, die, die uh, de kwantumfysica ontdekt hebben, ook honderd jaar geleden. Ja, kwantumfysica quantum computer. En dan gaan we even naar de toekomst kijken, naar bij de toekomst. Want op grond van deze ontdekking van het Majorana-deeltje... Um, uh, of mede, denk ik, door dat resultaat... hebben jullie geld binnengekregen. Europees geld, geld van de Nederlandse overheid... maar ook geld van verschillende universiteiten... vanwege het samen, samenwerkingsverband ook... om een computer te gaan bouwen. Een miniatuurcomputer, de quantum computer. En dat is wel op, dat is, Niet wel, maar dat is ook weer opwindend. En dat is niet... niet per se meteen wat ons, onze conceptie van de wereld uh, zal veranderen, maar wat vind jij daar het meest uh, opwindende aan? Kijk, Dat is het antwoord op de vraag, uh, oké, okay, Majorana deeltje, wat heb ik eraan? Dus de vraag, nee, <laughs> ja. dat is de vraag die iedereen stelt. Ja. En, en, uh, zo, hebben we, zo heb ik het bewust niet nee, voor, nee, maar dat is de vraag die iedereen niet. stelt en dat is een hele legitieme vraag. En ja. dit is het antwoord. Dus, uh, om het maar heel plastisch te zeggen, nou, nou zeg ik het, uh, ja. giet Majorana deeltjes in een computer en hij gaat sneller lopen. Maar dat, dat sneller dat moet je je dan nou zo voorstellen... dat één kwantumcomputer is krachtiger dan alle computers op de hele wereld. Maar als ik alle computers Samen. op de hele wereld aan elkaar zou kunnen laten rekenen aan een probleem... en dan kun je zeggen, ja, welk probleem interesseert mij dan nou? Dat is bijvoorbeeld het probleem van een nieuw medicijn tegen de ziekte van pompen. Ik zeg maar wat. Ziekte van Fabrie. We hebben pas die ziektes gehoord hè, eerder dit jaar. Ziektes waar de medicijnen hartstikke kostbaar van zijn... Mm. Uh, een van mijn uh, zoons uh, die probeert zo'n nieuw medicijn te maken... nou, die moet een nieuw, die, probeert, die heeft dan een formule... en dan probeert hij dan te synthetiseren, te maken... is hij een paar weken mee bezig. En dan lukt het niet, en dan probeert hij weer een andere formule... is hij weer een paar weken mee bezig. Dat is de reden waarom dat medicijn zo kostbaar is. Mm. Maar als je zou kunnen uitrekenen welke formule werkt... dan maakt hij het gewoon. Ja. En een gewone computer kan dat niet. Die zou daar duizend jaar mee bezig zijn. En een computer, die rekent het in een uur uit... En dus, maar dat is toch, toch waanzinnig dat, dat je ja, daarover dat kunt een, Dat is, je dat kunt voorstellen, ja, dat, dat het met die een, snelheid zou kunnen. Ja, dus dat is een, een, een, een revolutie. En dat is de reden waarom bijvoorbeeld de Europese Unie hier dus 15 miljoen ingestoken heeft in dit project. Ja, wat veel geld is voor wetenschappelijk onderzoek. Denk ik. Dus, dat is hartstikke veel geld. En Amerika is hier heel intensief mee bezig. China is hier heel intensief mee bezig. En de quantumcomputer, als die komt... er zijn ook grote bedrijven als IBM en Microsoft... die ja. denken dat, dat we praten over termijnen van 15 jaar. Dus niet 100 jaar, maar 15 jaar. Ja. Ah, als die quantumcomputer ah. er is, dan kan dat echt een, een, een revolutie zijn... in de manier waarop we nieuwe medicijnen ontwikkelen... waarop we nieuwe materialen eh, ontwikkelen. Dingen die je nu eh, met heel veel inspanning in het laboratorium doen, met heel veel inspanning, met heel veel mankracht... Ja. dat je die gewoon ja, kunt uitrekenen. Dat, dat, dat is de belofte. Of het waar is of het uitkomt, dat weet ik niet. Maar dat is. Wat denk je eigenlijk? Heb jij de, heb je... Nou, ik, ik, ik, ben, ik ben daar, ja, daar hoopvol over. Anders zou, zou ja. ik dat project natuurlijk niet. zou ik er niet aan meewerken. Veel meer ja. kan, je ook niet, kan je ook niet zijn waarschijnlijk dan hoopvol. Je kan nooit hier zeggen van ja, ik weet zeker. Het is 90% of zo. Deze 15 miljoen, om dat bedrag nog maar eens te noemen. Dat is uh, niet een investering. Hè, dat is niet een investering ja. waar je aandelen van koopt. die je dan kunt verzilveren. Dat is geld wat je, wat je, wat je, wat je in een put gooit. En we hebben hoop dat er iets moois uitkomt. Ja, je... Maar dat is alle, of een groot deel van de wetenschappelijke investeringen. Ja. en zo. Fundam, dat noemen we gewoon fundamenteel onderzoek. Dan weet ja. je van, niet van of het iets nee, oplevert. Maar het, het, als je kijkt naar wat we nu... het hele wereld zoals die er nu uitziet, is allemaal, alle, alle techniek die we hebben... is zo ontstaan. Door, door geld wat je ergens instak... zonder, die, zonder ja, de belofte dat je daar iets met zoveel procent terug zou krijgen. En waar dan iets uitkomt. En... en uh, het feit dat je een hoop ziektes nu al kunt genezen, is, is daar vandaan gekomen. Het hele internet is daar vandaan gekomen alle telecommunicatie is daar vandaan gekomen. Ja. En, en nou ja, dat, dat is de reden waarom men over het algemeen zegt. Dat investeringen in, in, in onderzoek, dat, dat, dat die elkaar heel, dat die heel erg veel Over zo'n quantum uh, computer. Um, over, en in Delft gaan jullie met z'n allen een, een, een, heb ik begrepen, een miniatuur computer bouwen. Dus dat is niet de hele computer, maar eigenlijk een deel een, een deelcircuit. En, en als dat lukt, dan kun je misschien gaan denken... over een ding wat het echt zou kunnen zijn. Um, wat wou ik daar ook alweer over vragen? Dat is niet zo dat over... stel dat iedereen is over 15 jaar... dat daarmee alle uh, uh, huiskamercomputers zullen verdwijnen. Daar, ga, daar, ga, daar hebben we het niet over. Hè? Nee, kijk, het, is een, het zal een machine zijn... En, en... Bedrijven als, als IBM en Microsoft hebben al zelfs ontwerpen van gemaakt. Want die zal die zo groot als een voetbalstadion. Ja. Of zo groot als een chipfabriek. Hè, dus. En die zal ook maar heel bepaalde dingen heel goed kunnen. Hij zal bepaalde dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld iets wat geen enkele computer, ook niet een kantoorcomputer, zal kunnen... is het weer voorspellen. Verder dan hè, de, de, de weken die we nu hebben of zo, de twee weken. En hij zal dus alleen gebruikt worden voor hele specifieke dingen... Hmm. En, en ja, de toepassingen waar men op dit moment aan denkt... is inderdaad het, het ontwerp van medicijnen, van geneesmiddelen... het ontwerpen van nieuwe materialen. En uh, ja, het, het zal zoiets zijn dat, dat, dat een werelddeel zal er een hebben. Er zal hebben. Er zal eentje in Amerika zijn en hopelijk ook eentje in Europa. En Dat is, dat is ons doel eigenlijk. Ja, precies. Dat, dat wordt ook een van de belangrijkste wedstrijden... van de komende jaren waarschijnlijk. Nou, dat, dat denk ik dat je dat wel zo kunt zeggen. Ja. Misschien de belangrijkste wedstrijd. Nou, in, in die tak van sport wel een hele, hele belangrijke. Maar het is niet alleen een wedstrijd, want het is ook Nee, niet zo... jawel, dat is terwijl... het wel. Nou. Ja, jullie, jullie willen gewoon winnen. Nee, maar Het is, het is iets, iets maken wat, wat, ja. wat echt, echt een, een ommekeer in, in, in de wereld brengt. Ja, ja. En op een vreedzame manier. Dat vind ik ja. ook aardig. Het is geen atoombom. Dat was ook een, een wedstrijd waar ja. men op een gegeven moment zei: ik wil de eerste zijn. Hè? Ja. En, en dit is een vreedzaam ding. Ja. Je kan ook niet voorzien of er. Je kan nu ook niet er nu al voorzien of daar. Uh, dan ook weer niet vreedzaam gebruik van gemaakt zal worden. Dat is, ook, is dat dan ook meteen iets waar je ook mee bezig moet zijn? Of, of, of jij als theoretisch natuurkundige je gedachten over... Kijk, je hebt natuurlijk voorbeelden van collega's... die hun handen vuil hebben gemaakt. Nee, dat is waar. Dus ik denk dat je daar niet al te naïef over moet zijn. En ik denk dat het ook absoluut waar is... dat alles kun je voor, voor slechte dingen gebruiken ja, waarschijnlijk. Tuurlijk, dus maar dan. een machine die, die nieuwe materialen, nieuwe geneesmiddelen kan berekenen... Daar zie ik toch in eerste instantie uh, vreedzame ja. doelheid ja. ervoor. Wat is het belangrijkste probleem dat opgelost moet worden bij het bouwen? Ja, het probleem is dat uh, we hebben bouwstenen. En die bouwstenen die doen het. En die bouwstenen moeten nu goed met elkaar overweg kunnen. En, en dat aan elkaar koppelen, dat, uh, dat werkt nog niet goed. Hmm. En dat, dat is een obstakel. Dat is echt ook een, een, een obstakel wat ook best wel eens een onoverkomelijk obstakel zou kunnen zijn. Dus, dus niet alleen maar even aan elkaar solderen... En dat is wat we, wat we in Delft gaan proberen. De, dus de, de, de ingrediënten, of dus de instrumenten, die zijn er. Dat, dat is dan zo'n deeltje? Ja, je meet, je meet zo'n computer, net als elke computer, die meet je in bits. Ja. Dat is de eenheid, zeg een 0 of een 1. En je, we hebben nou misschien 5 van die bits of zo. En je zou er eigenlijk een paar honderd willen hebben. Als je een paar honderd van die nullen en 1 met elkaar kan laten rekenen, dan heb je het rekenvermogen van de hele planeet Aarde overtroffen. Ja. Een paar honderd, niet honderdduizend, niet honderd. Dus dat getal is niet super groot. Maar nu zitten we bij vijf en dat, van vijf wil je naar honderd. Met, met vijf is het gelukt. Met vijf is het gelukt. Maar met vijf kun je, daar kun je nog niet veel mee. Dus, dus dat is meer een demonstratie van dat, dat de ja. principes werken. Ja. De principes werken, daar zijn we echt van overtuigd. Maar je wilt het opschalen naar honderd en dan ben je klaar. Dan heb je, dan heb je opeens vermogen. Nou, dan ben je klaar. Nou, wow, wat is dat? Verschrikkelijk opwindend zeg. Als ik dat zo hoor. En ik ben natuurlijk een al van de alfa, dus ik, ik weet er werkelijk helemaal niks van. Maar ik, ik voel wel de opwinding als je er zo over vertelt, eh, Carlo Benakker. Uh, je hebt beloofd om een tweede uur te blijven, uh, ten behoeve van de luisteraars. Als er mensen zijn die vragen hebben hè, op grond van wat Carlo heeft verteld. Nou, kom maar op. Ik kan me niet voorstellen dat er geen vragen zijn. En die mogen best alle kanten opwaaieren, toch? Alle vragen zijn toegezegd. Alle vragen zijn toe. <laughs> nou, dan... Dan weten er nog wel een paar. Um, maar bel dan met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaloona. We gaan zo naar het hoorspel luisteren. Uh, de Moker. Nieuwe aflevering. Over wie is de baas op de Wallen in de jaren zeventig. Um, nieuwe aflevering. Maar na één uur kunt u dus meepraten. En mee vra vragen stellen misschien wel. Mee vertellen. En, uh, bel dan dat nummer 0800-1121. Met vragen aan Carlo Beenakker. Is er, uh, hou je uh, uh, als ik dan een, een voorschotje mag nemen om het een beetje te verbreden hè, naar, die, naar, uh, het, al, naar het, het, het algemeen theoretisch kader dan? Uh, is er, zijn jullie ook bezig met van waar, waar het allemaal naartoe gaat? Het, het, het leven, het, ja, het leven dat wij leiden op de aarde? Wat is ons, anders, anders gezegd, wat is onze bestemming eigenlijk? Ja kijk, als natuurkundige kan ik eigenlijk maar een heel... Een heel een we hebben pas natuurlijk het zogenaamde einde, einde der tijden meegemaakt. En dat is ook weer voorbij gegaan. Hè? Ja. Als natuurkundige is dat een vraag die we ons wel stellen. Het einde der tijden. En, en we weten in te, in te, interesseert jou die vraag ook? Nou die vraag... We praten over het einde der tijden over 5 miljard of 10 ja. miljard jaar. Hè? Dus, ja. dus het is een vraag die boeiend is. Vooral ook de vraag van, uh, is, komt er een einde der tijden? Komt er daar misschien een nieuwe lal? Dus is het heelal iets wat zich steeds, een oerknal die zich steeds weer herhaalt? Dat is, de, dat is het vakgebied van de kosmologie Niet echt mijn vast, vakgebied, maar wel van mijn collega's. En ik, ik, ik denk er graag over na. Ik vind het een boeiende vraag. Maar voor mij persoonlijk, dat is niet wat ik bedoelde met dat thuiskomen. Dat thuiskomen dat zal over uh, een, een tiental jaren zijn of zo. En, en dan is dus het einde der tijden voor natuurkundig Heeft dus met het thuiskomen van de mens eigenlijk niks te maken. Nee, oké. Okay. Um, dus de, daar, daarmee kun je ook niet iets zeggen over de, hoe, hoe je dat ziet. Hoe we ons met z'n allen... Zie jij vooruitgang bijvoorbeeld? Kijk, je bent met, met ongelooflijk uh, avant-garde onderzoek bezig. Dat werkelijk revolutionair kan zijn voor de mensheid. Zie je het ook in het licht van... Ja, maar wij, ik wil wel... Het over, de, de over gehad, dat het vredig is um, en, en waarschijnlijk ook alleen maar een vredig resultaat, ge, gebruik heeft. Maar zie je het ook als een project wat de mensheid werkelijk vooruit helpt? Geloof je in, in de vooruitgang? Hm. Ik ben er vrij optimistisch in, ja. Hm? Ik, ik ben een grote fan van Star Trek. Je noemde het aan het begin. En, en in Star Trek is, is er vrede op aarde. En er is wel oorlog misschien met andere planeten. Maar de aarde is in harmonie. Ik denk dat dat, dat, dat iets is wat, wat, uh, wat binnen het bereik is. Althans, ik denk dat je, daar, dat je die hoop niet moet opgeven. De hoop uh, niet moet opgeven maar, dat je vreedzaam op aarde kunt. Funteren. Spreek je daar nog als wetenschapper? Of uh, hebben we dan inmiddels al een ander domein betreden? van als mens, Nou, Ik denk dat, dat, dat, dat heel veel mensen met idealen daarvoor... Daarvoor heb je zoiets als een Nobelprijs voor de Vrede. Hè? Dat dat een ideaal hmm. is wat we als mensen... Ja. Uh, naar streven, waar je op alle mogelijke manieren aan kunt werken. Het bestrijden van honger bijvoorbeeld, is natuurlijk uiteindelijk ook een wetenschappelijk probleem. En is natuurlijk een probleem wat dan heel end een heel end uh, ja, dat, die problematiek van, van, van oorlog uh, kan helpen oplossen. En dat is natuurlijk dat uh, ja. ieder op zijn eigen manier daaraan een steentje bij kan dragen. Maar als ik nou om me heen kijk naar de wereld, dan heb ik niet de indruk dat we nou erg hard opschieten met het, op, het oplossen van het probleem. Ja, oké. Okay. Ik, ik ben er wat optimistisch over. Mag misschien ook aan het eind van het jaar, toch? Dan mag je toch een wat, wat optimistischer kijk hebben. over. Maar mijn is vraag was, is, is dat, is dat uh, de, de wetenschapper die dan hoopvol is... of de mens, Carlo Benaker? Kan ik die wel scheiden, trouwens? Ja, ik, ik denk beide. Ik denk dat er, er een, stukje, een stukje wat je kan doen om de aarde wat, wat uh, plezieriger te maken... wat helpt. En dat is het natuurlijk uiteindelijk ook wat men noemt... het omvormen van de harten van de mensen. En dat is, dat is ook een, een, een, een weg... Die we toch ook hier in Nederland met z'n allen gaan. Als je gewoon kijkt naar dingen die we pas ook gezien hebben. Rond geweld, rond voetbal of zo. Dat is natuurlijk ook ja. het, het omvormen van, van harten van mensen. Zodat uh, ze het, het leuker hebben in elkaar. Ja. En dat kan. Ik ben er optimistisch in, ja. Hm. Laten we proberen ook daar dan een steentje aan bij te dragen. Uh, nogmaals, dat doen we uh, zometeen samen met Carlo Beenakker. Uh, het hele tweede uur van Casaluna vanavond. En dat vinden wij altijd erg leuk als gasten zo goed zijn om te blijven tot twee uur. Um, u kunt ons voeden met vragen en verhalen en opmerkingen en commentaar. Bel dan 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van KZLUNA. 0800 1121. Um, en dan is de kans groot dat u in de uitzending komt. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Het is nu kwart voor en dan begint het... Uh, um, het hoorspel, de moker, zometeen. Um, Grappig dat zoveel mensen van bergwandelen houden. We hebben al zoveel wetenschappers. Zijn, zijn liefhebber van um, bergwandelen. Dat vind ik toch fascinerend. Wat is dat toch? Dat je in de bergen vindt. Ja, het is toch een uitdaging. Je hebt een doel. Wandelen met een doel. Uitzicht, onverwachte uitzichten. Dat is het aardige van, van de bergen nou ja. toch. Dat je niet weet wat je voorbij de pas of voorbij de top zult zien. En als het niet ware dat die tweede helft de terugtocht... In, voor alpinisten is die net zo gevaarlijk. Door niet gevaarlijker. Ja, Elke analogie heeft natuurlijk ook zijn, zijn <laughs> manco's. <laughs> Goed. Dames en heren, straks na de moker van 1 tot 2 gesprek... zetten wij voort met Carlo op uh, Groot en klein. En verleden en toekomst. En vandaag. Tot zometeen.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 De jaren zeventig. De strijd onder Wallen. Deel vijftien. Hoe nou verder? Hé, hey, Suus. Hey, Suus. Sus, hoort zwakke. wakker. Hé, hey, slaapkop. Hé, hey, papi wat doe je hier? Je was onze afspraak toch niet vergeten? Oh nee. oh nee. Wat stom. <coughs> oh sorry, pap. Sorry. En dit is Maarten? Eh, uh, nee. Uh, dit, dit, is, dit is Freddy. Oh. Hallo, Freddy. Ja, ook goedemorgen. Pap, uh, het uh, was gezellig gisteravond. <laughs> ja. Ik ga vast douchen. Mag maar... ik er even langs? Je had die foto's moeten zien in de krant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 Hé, hey, hoe gaat dat clublied van jou ook alweer? Geen woorden, maar daden. He? En het zijn de daden waar ik jou op afreken. En een eentje voor meneer. Ja, geeft die Harry maar hier toon. Aad heb geen honger meer. Maar het is er wel eens onder zuur. Ja, dat duidde toch een agurk op. Ik waarschuw jou, Aad. Nog één vals briefje in mijn kassa of in die van een ander. Ja. Mm -hmm.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 Ik ben blij. Dat puntje matten volgens mij ook, hoor. Kom op, dit ik moet toch wat? Ik ben van de, ver van de verveling. Gang dood. Zo ook. Ja. 7, 8, 9, en dat is 2000. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en dat is 3000, alstublieft. Het is klasse van je, maar het is nog niet alles, hè? Uh, nee, de rest komt. Wat drink je? Koyak, jonkie? Uh, nee, gewoon een pilsje voor mij. Hoe voel jij je nou? Een stuk lichter. Weet je over die foto in de krant bedoel ik. Oh, ja, balen. Maar morgen is iedereen het vergeten, hè? Dan wordt de er vis erin verpakt. Uh, fijn als jij het zo kunt zien, maar intussen lacht de hele stad mij uit. Gewoon ah, wel, nee, man. Niemand weet of dat jij er wat mee te maken hebt. Zo voelt het. Voel is vies. Maar vies voelen is lekker, hè?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 Ik geef het je op een papiertje. De, de, de, de, die hele tint die is al zou voordat ik goed er wel over de zoden leg. Dat moet op mijn woorden. Voor je het weet is iedereen je al lang vergeten. En ook jij, tikje? <hijtumptie> Misschien dat alleen gedete.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 Je speelt alsof die meteoor al is ingeslagen. Hier heb ik geen zin in. Oh. Nou, wat nee. een feestnummer. Oh, het is zo'n lievertje. Wil jij nog een haal? Ik denk nog vaak aan je, Suzanne.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 Ja, dat is twee mei, wat moet het daarmee? Al wou je even 200 piekrukken, dan ben je wel even bezig. Nee, nee, nee. Maar kijken we eens goed. Ja, wat dan? Zie je, deze is lichter dan die. Kijk nou, wat verrek. Hoe is het nou? Voel je jou wat beter? Ah, jawel. Ik geloof het wel. Wat eten we? Rijst met een stukje kip. Ach, je weet. Al dat vet is niet goed voor je haar. Ja, maar rijst. Ik wil jou nog niet kwijt, Harry Pruis. Nog lang niet. Soms moet je nou eenmaal dingen doen, ook al heb je er geen zin in. Nou, zin heb je me gelijk. Ik uh... moet even bellen.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 Kor. Uh, Ik zou eens even gaan kijken in de Willemstraat. Nummer 83. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Daniel Boissevin en Hardewijk Minnis...